9 uur geweest. Het Q-music-nieuws van nu.nl. Goedenavond. De Britse voormalige prins Andrew heeft het politiebureau verlaten. Hij werd eerder op de dag opgepakt op verdenking van wangedrag... in een openbare functie. Hij zou mogelijk, toen hij handelsgezant was... geheime overheidsinformatie hebben doorgespeeld aan Jeffrey Epstein. De politie heeft ook huizen van Andrew doorzocht. Er is nog geen formele aanklacht tegen de ex-prins. Justitie eist een taakstraf en een rijverbod... tegen de chauffeur van een vuilniswagen, meldt AT5. De man had vorig jaar in Amsterdam een Amerikaanse vrouw doodgereden. De man zei dat hij de vrouw niet zag, maar justitie kan zich daar niks bij voorstellen. De chauffeur heeft veel spijt en krijgt psychische hulp. Alle kinderen in Friesland moeten Fries gaan leren. Dat hebben de Provinciale Staten besloten. Tien jaar geleden bleek al uit onderzoek dat de Friese taal aan het verdwijnen was. Mede daarom zijn nu nieuwe kerndoelen in het onderwijs in Friesland. Op alle basisscholen en middelbare scholen moeten kinderen leren... om de Friese taal actief te gebruiken. En ze moeten zich ontwikkelen als bewuste deelnemer aan de Friese cultuur. En dan voetbal. AZ heeft in de tussenronde van de Conference League... met 1-0 verloren op bezoek bij FC Noah in Armenië. De wedstrijd werd nog even stilgelegd... omdat er een toeschouwer het veld op rende. AZ maakt nog kans om door te gaan. Dan moeten ze volgende week de return in Alkmaar winnen. En dan het weer van Weerplaza. De meeste plaatsen is het droog vanavond en vannacht. In het binnenland kan het een paar graden vriezen. En morgen bewolkt en regenachtig en 4 tot 9 graden. Flinsmeijster belt op twee vertragingen. Die staan op de A1 Amersfoort Amsterdam. Tussen Amersfoort Noord en Eembrug. Je vertraging daar 16 minuten. En de A30 Barneveld richting Ede. Tussen Barneveld en Lunteren. Daar is de afrit dicht. Komt door. Dat ze bezig zijn met de weg daar. Je vertraging daar 11 minuten. En flitsers, het zijn er best nog wat. Die staan langs de A1. Amsterdam richting Naarden bij 11.4 en 13.6. De A2 echt Maastricht 234.2. De A4 Amsterdam-Leiden bij 5.4. De A9 Haarlem richting Amstelveen bij 31.7. En de A50 Svolle Apeldoorn bij 211.9. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door McDonald's. I'm loving it. Zo meteen blikken we even terug op een waanzinnige prestatie tijdens de Olympische Spelen vandaag. Je hoort en eerst Damiano David. Dit is Talk To Me. I know I've been here before.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 de Dawn X. muziek. De Olympische Winterspelen in Milaan. Man, man, man. Wat zijn we vandaag weer ontzettend getrakteerd op een waanzinnige race op de 1500 meter bij de Heer. Ik weet niet of je het gezien hebt. We hebben hier met het hele bedrijf hebben we bij de tv gezeten. Er lopen schreeuwen en lopen doen en juichen. Kjeldnuis, die reed zijn allerlaatste Olympische race euh, naar het brons. Het was waanzinnig. Helaas Joep Wennemars niet op het podium gekomen. Dat is jammer. Maar Kjeldnuis is ontzettend blij met het brons, zoals hij zelf zegt. Het voelt als brons met een gouden randje. Dat is mooi. Um, we, blikken even op, uh, we blikken even vooruit richting morgen... want morgen nog heel veel kans op uh, allerlei medailles. Bijvoorbeeld bij het schaatsen, de 1500 meter bij de vrouwen. Uh, daar moet ik wel even iets op opmerken. Femke Kok, onze heldin, mag ik wel zeggen... heeft al een zilveren medaille op de 1000 meter. Uh, goud op de 500 meter. Start morgen als eerste... In haar eentje. Ja, De loting heeft dat uitgewezen. Super ongunstig eigenlijk. Want normaal doe je natuurlijk zo'n race met z'n tweeën. Dan word je ook een beetje opgenaaid als er achter je iemand zit of voor je. Dat hele psychologische effect dat je tegen iemand schaatst... dat is eigenlijk nu helemaal weg. Dus uh, Femke Kok die moet er hard aan trekken morgen. Antoinette rijdt, Maar de jong die schaadt ook op die 1500 meter. En net als bereiken Goede Woud. Dus dat wordt waanzinnig. Dan hebben we ook nog het short trekken bij de mannen. De uh, 5000 meter relay. Dat is met dat duwen, weet je wel, dat duwen. Je, de, heel korte rondjes gaan en dan duwen ze vooruit een soort estafette. Teunboer, de broertjes van het Woud, Melle en Jens. Frizo Emons en uh, Itzak de Laat doet, uh, doet ook mee. Die gaan dat doen. Dan hebben we ook nog short bij de vrouwen. 1500 meter, de daar. Ik, Sandra Velsenboer, Michelle Velsenboer, de zusjes. En Suzanne Schulting komen daar in actie. Met andere woorden, morgen genoeg kans op medailles. Q music maximum hits.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 Life cannot get to the ground a bad habit of missing lovers Wanneer is de laatste keer dat jij drie uur aan één stuk hebt gerend? Ik, zit erin, ik denk dat ik het serieus zelf nooit heb gedaan. Ja, het is echt even nooit gedaan. Daarbovenop, wanneer was de laatste keer dat jij drie uur hebt gerend en tegelijkertijd hebt gezongen? Nou, daarvan weet ik zeker dat ik dat nooit heb gedaan. Maar... Ja, ja, ja, het is even tijd om jezelf nu lekker luid te gaan voelen, want Taylor Swift deed dit een jaar lang, elke ochtend om zichzelf goed voor te bereiden op haar tour. Volgens uh, Taylor was dat de enige manier om erachter te komen... of ze ook hondsmoe een lekker moppie kon zingen. Mooi toch? Dus, uh, dat is wel een wereld van verschil, moet ik zeggen... ten opzichte van hoe uh, uh, Gavin de Graw dat doet. Gavin de Graw. Ja, die stelt zichzelf maar drie eisen. Komt-ie. Eén, uh, genoeg water drinken. Twee, voldoende rust nemen. Dat zijn twee dingen die ik trouwens ook wel redelijk kan. En uh, drie... Alle liedjes goed uit zijn hoofd kennen. Ja, Jezus. Ja. Vooral die laatste denk ik ook bij mezelf. Ja, als je naar een concert van Kevin de Graaf gaat, mag je toch hopen dat je alle liedjes mee kan zingen, toch? Kevin de Graaf, je hoort hem nu. Back to your music. I don't want to be. I don't need to be anything other than a prison guard Why? Donderdagavond, dat betekent maar één ding. De hoogste tijd voor... Goedenavond, wat mag het zijn? The Drive-Thru Quiz. The Drive-Thru Quiz. Je kan jezelf zometeen weer ontdoen van die verschrikkelijke hongerklop. We gaan uh, namelijk zometeen weer iemands hele bestelling betalen... in de drive Through Quiz. Uh, mocht je mee willen spelen... hoef je ons alleen eventjes uh, door te geven naar welke drive je onderweg bent... of waar je nu staat. Als we je dan terugbellen, dan mag je rechtstreeks een duel aangaan... met een andere hongerige uh, luisteraar... Scoor je meer punten dan de ander, dan betalen we je hele bestelling. Was een lekker vooruitzicht, toch? Dus, ben je onderweg naar een drive? Of sta je er al? Meld jezelf en doe dat even met een berichtje in de Q-Music app. Betalen we zometeen jouw hele bestelling. Go to the start. De Olympische Winterspelen in Milaan. Het moment van de waarheid voor de atleten van Team NL. NL. Ready...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 Want aan het zoeken naar balon. M.A.T.O.R. en niet nodig bij ikje music Het is donderdagavond, we spelen de drive-thru quiz. Speciaal voor iedereen die in de drive staat, maak je kans op je volledige bestelling. En vanavond speel ik de drive-thru quiz met Jan Willem. Jan Willem, hallo. Hallo Lars. Hallo, jij staat in kampen. Uh, hoe zit het met de, met de hongerklop? Ja, ik heb vreselijk veel honger, echt niet normaal. Wat is dat voor iets, hè, dat dat s'avonds altijd komt? Dat is toch bizar? Ja, ik weet het ook nog. Want je hebt wel gewoon avond gegeten. Ja, dat wel. Ja, en lekkere, dat... lekkere lasagne voor mijn moeder, maar goed. Ja, en dan nog, alsnog, s'avonds, toch weer begint die craving weer te komen. Ik, zal, ik ja, heb het ook, ja, hoor. Ja. Ik heb het ook, in Willem. Ja, ik um, heb er niks aan doen. Nee, nee, ga je nog wat doen na je bezoek, of niet? Aan de drive? Uh, nou, dan ga ik lekker thuis even een serietje kijken, denk ik. Ja, ja lekker, lekker. Jill, hallo. Hallo. Hallo, Jill. Uh, jij staat, uh, sta je er al of niet? Of ben je onderweg? Nee, nee, ik sta er al. Oh, je staat er al. In Hilversum, als het goed is. Ja, klopt. Ja, ja. Uh, wat ga je bestellen? Uh, kid kidnuggets ja. en uh, een ijskoffie. ijskoffietje. En uh, Big Mac vind ik ook altijd lekker. Ja, ja, ja. Menu. zeker zo, menu, ja. En een cheeky chicken hou ik ook altijd van. Een beetje, uh... Ja, dit, het, is het allemaal voor jezelf? Nee, nee, nee. Delen oh. met misschien. Oh, delen met z'n tweetjes. Oké. Okay. Uh, en Misschien uh, later voor mijn werk. Want ik moet over een uurtje werken. Dus uh, neem ik ook nog wat mee voor hun. Oh, oh ja, tuurlijk. Ja, nou, Je hebt gelijk. Wat sympathiek. Eh, ga je ja. verder nog wat doen vanavond? Oh ja, dus werken dus. Wil je aan ja, werken. Ja. Wat doe je voor werk dan? Uh, nacht, in de nachtdienst. Uh, oudere zorg. Oh ja, heel goed. Nou, we gaan uh, allebei... Uh, uh, jullie doen allebei mee met de Drive-thru quiz. Ik heb uh, drie vragen. Uh, wie er uh, minimaal twee van de drie goed heeft, uh, die wint uh, de bestelling. Um, je krijgt een punt als je de vraag goed hebt. Heb je de vraag niet goed, dan uh, gaat de punt naar de tegenstander. Oké. Okay. We, we gaan eventjes nog, even, nog voordat we beginnen, de toeters testen. Jan Willem, even je toeter. Hoe klinkt die? Heel goed, heel goed. Jill! Nog even één keer, want hij viel een klein beetje. Ja, dit is een lekkere. Dit is een lekkere. Alright, daar gaan we. Zijn we er klaar voor? Ja. Yes. All right. The drive through quiz. Vraag nummer 1. Wat is de naam van de acteur die Captain America speelt in de Marvel... Ja. Dat was Jan Willem al. Ik had nog niet eens ABC gezegd. Jan Willem. Chris Evans. Chris Evans is... Goed. Ja. ja. Jemig. Je was echt snel erbij. Ja. All right. Uh, nou, we gaan gelijk door uh, naar vraag nummer 2. Welke van de volgende liedjes is niet gemaakt door Taylor Swift? Is dat antwoord A? Love Story... Antwoord B. Blank space. Of antwoord C. Morning. Morning. Dat was Jill inderdaad. En Morning is uh, inderdaad goed. Oeh, spannend. We gaan voor die, uh, die laatste vraag. Gaat alles bepalen, jongens. Uh, All right. Zijn jullie er klaar voor? Ja. All right. Ja. Nou, uh, laatste vraag. Vraag nummer drie. Welke van de volgende landen organiseert de Winterspelen van 2030? Is dat A. Frankrijk... B. Spanje of C. Nieuw-Zeeland? Ja. Nieuw-Zeeland? Dit, dit was Jill, dit was Jill. Nieuw-Zeeland, zeg jij. Ja, ik heb echt geen idee. Je doet maar een gokje. <laughs> um, nee, dat is niet Nieuw-Zeeland, helaas. Nee, nee, het was, het was Frankrijk... Oh. Yes. Ja, helaas, Jill, helaas. Je, ja. Je krijgt wel het Key Music maar je bestelling niet. Nee, uh, Jan-Willem, we gaan jouw hele bestelling betalen. Gefeliciteerd. Uh. Uh. Ja. <laughs> Lekker toeteren. Jan-Willem, geniet van je bestelling. Jill, ik uh, wil jou een uh, fijne avond wensen en uh, werk ze. Dank je.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 to you. Teddy Swim, Stones and I, en Gone, Gone, Gone. Hé, hey, wat uh, doe jij over uh, precies vier weken en een dag? Vier weken en een dag. Ja, even kijken in je agenda. Vier weken en een dag. Dus uh, even één dag erbij, dan is het vrijdag en dan vier weken verder. Ja, dan is het uh, inderdaad 20 maart. Ja, bij mij staat die al rood omcirkeld in mijn agenda. Tot 40 ja, dit wordt zo te gek. Dit wordt echt waanzinnig. Ik vergelijk het eigenlijk een beetje met een soort verzamelalbum met daarop de beste artiesten van dit moment... maar dan live op een podium. Het wordt zo tof. De grootste top 40 artiesten van dit moment... gaan het podium delen van Rotterdam Ahoy op 20 maart. En als ik zeg de grootste artiesten van dit moment... dan bedoel ik Bente, Klaut, Daubel, Bob, Emma Heesters... Jobke en Roeland, weet je wel, van Lotje Kensington. Hallo, Luna en Russo, Pommelien Thijs. Ha, ja, Samuel Welten is er ook bij. Snelle, Zoe Levi. Daar zijn laatst nog Lucas en Steve aan toegevoegd. En ook Maal Smit is erbij. Qmusic.nl, daar vind je alle info en de laatste tickets. En die laatstgenoemde, Maal Smit, heeft deze week ook nog... de belangrijkste track van deze week te pakken. De Q-Music, Alarmschijf. Miles Maal Smit en Nyle Horan, drive safe. Q-Music, maximum hits. Watching you walk away. So sad to see you go.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 But I'll always be your home Feelings and seasons change But our love is set in store Judith Eijk voor Studio 1. Q music Jesus. Hoe kan het nou? Ja, wat erg. Ja, wat erg, ja. Dit is mij nog nooit overkomen. Nee, nu wel. Hoe kan dat? Uitleg. Ja, ik zat gewoon nog helemaal in de voorbereiding. Ja, dag. Nee, ja, echt. Je, je, je hebt toch een klok? Dat klopt. En je hebt toch een telefoon? Het wordt naar je geappt. Van, uh, nee, hallo. Nee, mij ook. Ja, of nou, weet ik wel. Nou ja, ik naar was... Naar iemand die ja. jou aan kan spreken. <laughs> Nou, ik dacht, ik kom hem even persoonlijk halen. Nee. Hé, hey, maar lekker koepje heb jij. Ja, lul er maar over <laughs> Ja, nee, maar dank je wel. Ja, nee, ik ben naar de kapper geweest vandaag. Doet ja, je? het zit heel goed. Ja, ik heb het, ik denk, ik doe het, uh, ik, ik doe de zijkanten heel kort. En o, ja? de bovenkant is er een millimeter vanaf gaan. Ik denk, dat is leuk. En? Goeie keuze. Goeie oh. keuze goede keuze ja hallo, Zeker. Niet stil zijn. ja ja ja zeker als ik nee als je goede keuze wil ik graag Go dat je ja, ja zegt. zeker of nee maar niet stil want dan weet ja. ik, dan ben ik nee onzeker. nee niet onzeker zijn dat okay. is helemaal niet nodig zo meteen uh, Judith Eijk vanaf uh, 10 uur wat zit er in de nieuwe ronde repeat of niet voor Loco lo laatste ronde laatste ronde Loco Loco Loco Loco, Rijnier, loco, loco. Rijnier, loco, loco. Rijnier, Sonneveld en Gordo Gordo dat zijn de ja dat is de beslissende ronde dus uh, ja ik ben heel benieuwd naar je mening mag je zo gaan geven uh, en natuurlijk klok tegen de klok ook nog lekker gelddracht binnen als je op tijd stopt, roep. Cordo ga ik volgende week veel eten. Cordo? Ja, Cordo Bleu. Oh, <lacht> Van Oostenrijk. Nou, uh, en zometeen ook deze. <lacht> ja, ik ben even een weekje weg, lekker. Oh. Olivia Dien, men haar niet. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door McDonald's. I'm loving it.